kaderleden van FNV Bondgenoten hebben bij de ingang van het bedrijf buitenlandse chauffeurs verteld dat ze vaak te weinig verdienen. Het aantal in Nederland verkochte vissoorten dat een duurzaamheidskeurmerk heeft is in de afgelopen drie jaar verviervoudigd. Inmiddels hebben ruim duizend producten het zogenoemde MSC-keurmerk. Dat betekent onder meer dat de vissers de natuur met respect behandelen en dat er geen sprake is van overbevissing. Een man uit Maasland is zijn rijbewijs en zijn auto kwijtgeraakt omdat hij de snelweg als een racebaan gebruikte. Op de A16 tussen Dordrecht en Breda reed hij 240 km per uur, 110 km harder dan is toegestaan. De 53-jarige wegpiraat verklaarde dat hij eens zin had in hard rijden en dat iedereen dan maar voor hem aan de kant moest.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 Televisie. Wel leuk hoor, geworden uh. You're the princess and uh, say I'm your number one even wat beter dan een broodrooster. Voor Zandvoort en de regio. Het is uh, even na twee uur een gebaar. schuddende Albert Jan tegenover. Goedemiddag. Het, uh, ja, goedemiddag Rob. Goedemiddag luisteraars en hallo Albert Jan. Ja, luisteraars welkom, wederom bij drie uur live vanaf het gasthuisplein. Zandvoort op zaterdag. Rob. Ja, of Masters FM. Ja, bij, bij, bijna wel hè. Bijna wel. Want, maar morgen zeker. Het zal uh, niet zijn ontgaan dat dit weekend uh, de RTL GP Masters of Formula One plaatsvinden op het circuit. We gaan daar uiteraard uitvoerig uh, van uh, berichten. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook gewoon tijd voor de evenementenagenda van rond de klok van half 4. En uiteraard, en dat is belangrijk ook voor de racerij, het weerbericht om half 3 van Lex van der Hoorn. Uh, het enige juiste uh, weerbericht, uh, verwachting, voorspelling, verwachting moet ik zeggen, van Lex van der Hoorn. Half 3. Ik ben erg benieuwd of de heren op wet tires, of die dingen, uh, slicks weg kunnen. Of dat ze op rainbanden weg moeten. Als we tijd hebben, het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. Maar we hebben uh, aan het eind van de middag ook nog een speciale reporter die gaat we bellen. De, de stem van het circuit die gaat ons in de namiddag ook nog even bellen over zijn bevindingen van, uh, op het circuit. Nou We staan natuurlijk ook even stil bij het muziekfestival uh, wat vanavond uh, in Zandvoort plaats uh, zal gaan vinden. We kijken nog even vooruit naar Place du Tetre Morgen een Frans uh, gebeuren uh, hier in het centrum van Zandvoort. En daarnaast natuurlijk nog uh, veel meer lokaal nieuws. In ieder geval een hele hoop racerij. We zijn er vast een klein beetje Masters FM. Dit is Masters hey. FM. Masters FM. Hey. Fim. Just let me-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 zo'n luie dag deze zongorie de single van Bruno Mars vandaag zijn we alvast een klein beetje master FM race radio en dat betekent dat we snel overschakelen naar het CQ Park Zandvoort. Inderdaad, voor de zaterdag editie van de Masters FM. En daarbij de kwalificaties en de races. Aan de telefoon Willem van Densen. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag in ja, Frankershuis in Park Zandvoort. In het tegen dit weekend zo'n champ van de Masters, RTL uh, GP Masters. Ja, de uh, GP is ook uh, voor Gran 3. En uh, wat we nu vandaag komt horen, ja, dat is geluid wat we kennen uh, vanuit het uh, grijze verleden van het kampriertje hier in Zandstof. Ik ben van Kaars, de voedsel 3, wat uh, eigenlijk een hoogspetakel is. Ik ben uh, hier een stukje SOS-GP. daarin wordt gereden met uh, oudere V1-auto's en oudere Indycar-auto's. Lekker spreekt wat er niet uh, achterhand de wordt. Dus dat is een uh, klas ja, die uh, beschikt over een vaste deelnemersveld. Maar ja, per land zijn er dan ook een aantal uh, gastrijders uh, die actief zijn. En hier op Zandvoort hebben we daar onder andere Jan Lammers uh, die in een uh, Kerel uh, rondrijdt. Komt voor een hel. dat zijn uh, wat ook zo'n mensen. Maar we hebben ook uh, Nederlanders die hier uh, erg goed zijn in die uh, BOSGC-series. Uh, en uh, de leider in het Parvoort is, uh, is van Rijn uh, van Kalkhout. En uh, die is hier ook aanwezig. De morgen hebben we daarin al een vrije uh, training daarin. maar Cornel en Jan Ja, Willem, ik ben heerlijk wakker geworden hoor met die, uh, met die training. Ik ook, maar dat was trollig. Dat, dat, dat was echt uh, geweldig, dat uh, geluid van die Formule 1 auto's, die oude Formule 1 auto's. Ja. Helemaal te gek. Ik je dat richting Dortmund dan horen, want de wind staat allemaal kant op maar het is nog uh, duidelijk volbaan oké okay, nou jij ja, in het dorp niet maar ja, ik woon het vlakbij natuurlijk hè, dus uh, ik hoor het wel hoor vanmorgen ja <lacht> nou en deze ouders oh, uh, wat ik al zei vanmorgen tijd reden ik zijn zo lijst worden met de kwadratie Maar nu net naar één rond zo voor een code uh, rood omdat je uh, twee ouders stil vonden hun ze op ja en, dus, ik blijf stilgelegd en nu uh, sinds 2 minuten uh, zijn weer onderweg om uh, zich te feliceren voor de reis van vanmiddag, want we hebben vanmiddag een reis, maar ook morgen hebben uh, deze uh, ouders een uh, race. Oké, okay, ze hebben allemaal de regenbanden onder, neem ik aan. Ja, momenteel wel. En de regenbanden, ja, dat geeft toch een, uh, ja, zoals je weet, een hele mooie training. Je ziet die ook met een flinke paard over de aardschap gaan en erachter een hele nevel van een hele hoog opgespart in de paard. Dat het prettig uh, als je daar vlak achterrijdt, rijdt, maar om te zien hoe uh, het is het een hele leuke hey, een beetje de sfeer de Marlboro, de Marlboro moet je mij horen, de Masters, dat is toch altijd een uh, goede. Het sfeertje op het circuit. Vandaag ook weer uh, lekker gezellig daar. Ja, het is meer. Uh, het is niet zo'n voorgepakte als dat we uh, dat we kennen van andere jaren. Dat heeft ook uiteraard te maken met de weersomstandigheden. Uh, we hebben de hele dag door uh, ja, op het moment dat we denken het is droog, uh, beginnen het weer. Maar het is al niet min. De sfeer uh, is leuk. En uh, ja, de sfeer verhogen is dus uiteraard ook uh, iets wat we nu zien. De Die hebben ook een bepaalde gehad. De snelste daarin uh, was de Scandiaat, uh, Onze uh, ja, Nederlandse hoofdzoon, dat, uh, dat is kwam je de snelste. een de de verbinding valt een klein beetje weg, hè? Ja, klopt. Ja. Willem, Willem, mocht je mij horen, van de verbinding valt een klein beetje weg. We nemen straks weer even contact met je op. Oké, okay, dankjewel Willem voor deze vanaf het Circuitpark Zandvoort. Monsters. Masters. Masters FM. Masters Masters FM. Single van Earth, Winterfire en de Boogie Nights. Oh, vanavond uiteraard ook heel veel uh, boogie en swing... Uh... In het centrum van Zalvoort. Gaan we doen tijdens Dancing in the Streets. En of het daarbij de drank blijft, dat horen we straks van Lex van Ooren. Zo rond en daarbij half drie in dit programma. Daarvoor trouwens willen we van deze vanaf Circuit Park Sanford. En uh, helaas, waarschijnlijk het uh, netwerk een klein beetje overbelasten, uh, Albert Jan. Ja, dat denk ik ook wel. Want bedoel, die, die antennes zijn gebaseerd op 15.000 inwoners. ja en dat zijn we nu niet. He. En er zijn, zijn er een paar meer. Er zijn er iets wat meer. Dus, ik ben, uh, dus wat daar uh, de technische problemen. Maar goed, uh, we Zodra gaan, we gaan weer het proberen. weer proberen. Ja hoor. Oké, okay. heb je verder nog een uh, leuk like nieuwtje? Oh Ik oh nee, begin je nu al? Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. Nou, laten we maar gelijk maar beginnen over het laatste festival van vanavond. Hè? Want vanavond zal het laatste festival van deze zomer van de stichting ZEP losbarsten. Vanaf vijf podia, ja podia, het zijn meer uh, mobiele karren uh, waarvan uitgedraaid wordt, zullen bekende dj's u laten swingen op straat op allerlei stijlen muziek. Dancing in the Streets belooft een prachtig festival te worden. Uiteraard is alles, zoals we nu zo langzamerhand geleerd hebben, uh, van het weer afhankelijk. Maar als het mooi is, zullen uh, ook de racefans zich onder het Zandvoortse publiek kunnen begeven. Gezamenlijk wordt het dan een echt geweldig dansfestijn. Vanaf 8 uur gaan de DJ's van start en stoppen niet eerder dan 1 uur. Maar ik heb ook ergens anders gelezen dat ze om 12 uur al zouden ja, stoppen. Dus Dat laten we even in het midden met de muziek. Tijd genoeg dus om die voor de kou stram geworden spieren eens lekker los te maken op hun klanken. Gedurende dit festival zal het betaalmiddel opnieuw de muziekmunt zijn. Deze zal bij alle deelnemers in de voorverkoop te koop zijn. En op de avond zelf bij de verschillende kassa loketten bij alle podia. De podia staan geplaatst op het Dorpsplein, Gasthuisplein, Kerkplein, Middenhalterstraat en Halterstraat Noord. Meer informatie uh, als, de deelnemers, uh, als dan de deelnemers vindt u op www.muziekfestivalzandvoort.nl www.muziekfestivalzandvoort.nl Dus vanaf 8 uur muziek. Kom gewoon lekker dansen. In het centrum van Salford vanaf 8 uur, dancing in the streets. Zodanig gaan we naar Wille van op CQ Park Salford. Eerst hebben we Tafares voor je. Hier is hoe dan iets. uit 70 jaren bij CFM soft op zaterdag, en een klein beetje Masters FM, ook voor deze zaterdagmiddag, door de Tavares. En voordat we weer uh, teruggaan naar uh, uiteraard wereld van deze op Circuitpark Zalvoort, hebben we eerst nog het weerbericht voor je. Het wekelijkse weerpraatje bij CFM Salfords met Lex van Oren. Goedemiddag, Lex. Goedemiddag, Rob. Hallo, welkom. Ja, dankjewel. Ja, wederom geen strandweer. Het is weer nat buiten. Schongen, jongen, jonge, jongen, wat ja, gaan we er nou ja. aan doen? Ja, wat doen we er aan? Nog ja, helemaal niks. Hey, nog even over vorige week. Dat ging echt fout, hè? Dat ging helemaal fout op die zaterdag? echt helemaal fout. Ik, uh, ik haal mijn uh, gegevens vanaf uh, verschillende weermodellen. En uh, uit ervaring, en dat doe ik nu al 25 jaar, heb ik de ervaring dat ik 98% trefzeker ben. Dus... Over 365 dagen heb ik het, mag ik het zeven keer fout hebben. Oké. Okay. Nou, op dit cruciale moment van vorige week. En nou komt hij. Daar ging hij hoor. Echt fout. Ik zag dat hele kleine pluutje voor me inderdaad. Ja, ja. Nou, maar die verwachtingen die zijn nog steeds niet consistent. We hebben steeds uh, wat anders uh, op het programma staan. Dus ik moet gewoon keuzes maken. En uh, dit seizoen hebben we erg veel extreme En daardoor hebben die weercomputers echt moeite om een, een echte goede uitdraai te maken. En uh, de foutkans is dus groter dan normaal. Dat hebben we gemerkt. dus vorige week. Kun jij je de zomer van 1993 nog herinneren? Nou, niet echt. Nee, Het was wel een heel aparte zomer. Een beetje ja, nou, Die was nog slechter dan deze. Oké. Okay. Dus, we mogen onze handjes dichtknijpen. Heel goed. Ja. Nou, Vandaag, het is nacht buiten, het regent af en toe. En uh, vanavond is het volgens de modellen het meest droog, maar dan kan er een spatje vallen. En dat zal in de vorm zijn van motregen. Als het komt, erop. Oké. Okay, en dus... als het komt, uh, als de mensen, gaan we me niet bellen. Gaan we niet Want ik kan er ook niks aan doen. Ik begrijp het, Lex. <laughs> ja. Er staat een, een matige zuid zuidwestenwind En omdat de wind uit het zuiden komt, uh, is de temperatuur toch wel redelijk. Die is 19 graden. En uh, dat kan nog 20 graden worden vanmiddag. Oh, dat is toch wel aardig. Ja, ja dus de, de temperatuur is niet gek hoor. Want ik loop met mijn jas open. Zonder paraplu. Ja, ja. Kan best. Ja. Nou, morgen. Ja, dat wil je natuurlijk weten. Uiteraard, oh, ja. want dan hebben we de masses. Dan is er in de ochtend... Nee, laat, laten we nog eventjes op uh, vanavond terugkomen. Dus in de avond kan er een spantje regen vallen. Het zal niet veel lezen, maar het kan. En het gaat pas na middernacht serieus regenen. Ja, dat is mooi. Ja. Oké, okay, laat het maar uitkomen Klopt. dan. Dat is ja? leuk voor het Laat het maar op. waar zijn. Oké. Okay. Tevreden? Helemaal ja, tevreden. Eh, ja. ja, blij met je. Goed zo. Dus we gaan dansen in de streets. Ja. ja, ja, ja, precies. Nou, morgen dan, uh, dan kan het nog wat nadruppelen van de nacht. En dan in de middag gaat het opklaren en is het droog. En er staat een, een matige westelijke wind. Uh, de temperatuur die zit rond de 19 à 20 graden. Dus helemaal niet zo slecht. Nee, die temperatuur is best wel redelijk. Je moet niet te vroeg van huis op gaan. Nee, gaan rustig uitslaan. Ja, precies. En dan maandag, dan uh, is het meest zonnig. Het wordt een aardige dag met een uh, matige westelijke wind. En de temperatuur die komt uh, uit rond de 19 graden. Ja, dat komt, uh, die wind die staat recht op de kust. Die komt over zee. En dan wordt het niet warm, maar het wordt wel uh, knap uh, zonnig. En dan dinsdag, dan hebben we wolkenvelden. Bij een uh, matige zuidwestenwind. Dus hij is maandag west dinsdag zuidwest, dus hij gaat krimpen. Dus dan is de bewolkingkans weer groter geworden. En de temperatuur die zit dan uh, ook weer rond de 19 graden. En als je het verder wil kijken Rob, dan moet je op www.meteopagina.nl kijken. Oh, heb ik de afgelopen dagen heel veel gedaan hoor trouwens. Ik denk vervelend met jou Rob, vervelend uh, met jou. hou vanavond even de, de buigraden in de gaten. Oké, okay, www.meteopagina.nl voor het actuele weerbericht. Of op uh, mobieltjes. Slash mobiel erachter Je kan ook twitteren hè, met, uh, met Lex van ja, maar Bel mij niet, maar je bent op alle Hoe noem je dat, social networks ben je te, te, Terug te vinden ja, ja. En dan zeg je bel me niet, maar juist zou ik je dan Nee Nee, Nee, dat hoeft, nee juist niet <laughs> Want je kan het zien Oké. Okay. <laughs> Gewoon even volgen en dan komt het goed <laughs> En als het regent, dan word ik zelf ook Laten, want ik ben er vanavond ook Helemaal gezellig, dankjewel Lex Voor je komst naar de studio en volgende week dan doen we het weer opnieuw om half drie. Het uh, winkelijkse weerpraatje. En wie gaat nou de regen keer tegenhouden, Lex? Heb ja, jij ja. een idee? Het ik zal ik Lex moeten zijn, want de, wij, wij kunnen... Het, de, het plaatje de, gaat er wel over, trouwens. Dan nou, maak ik me populair hoor, bij collega Albert-Jan Vos Ik draai de bluff <laughs> Bluff, bluff, bluff, bluff Je hoorde Hemingway We gaan weer snel over naar het circuitpark Zandvoort CFM, Race Radio Bit -report. Bit Report. En daar zit voor ons onder meer vanmiddag Willem van Denzen Willem, juist hadden we een beetje slechte verbinding met je Ik hoop dat het nu beter is, zeg eens wat Zeg eens wat Willem. Hey, hallo Nou ja, dat is nog steeds slecht zeg. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Weet, je, weet je wat we zo dadelijk even gaan proberen? Gaan we een andere lijn proberen voor je. Dus even kijken of dat beter werkt. Want... Ik heb een hele slechte verbinding met je en de luisteraars kunnen je bijna niet verstaan. Dus dat is ook weer niet de bedoeling. Zodanig komen we even terug bij Willem van der Ondertussen Zet Albertje jan de volgende plaat klaar En dan kan ik die erin zetten Ja, oh ja, komt hij aan Helemaal lekker, hier is chic. Zodanig meer Willem van der Ik hoop dat het dan beter gaat, albert Ik hoop het ook joh, wat is dat nou allemaal? Komt het door de regen of zo? Kan gebeuren, nee, het is overblast, het is overblast. overblast Maar ga... ik ga even weer verder uh, proberen We gaan het weer proberen En zo gaat deze remix nog wel even door hoort, de diverse nummers van Chic aan elkaar gemixt in uh, deze uitzending van Stamford op zaterdag. En we gaan weer naar Circuit Race Radio. Pit Report, Pit Report. Want daar zit Willem voor deze en we gaan het gewoon volhouden hè Willem. Het gaat nu wel lekker toch? Ja, ik ga ervan uit dat ik uh, nu wel verstaanbaar ben. Je bent heel duidelijk, helemaal goed. Kijk eens dan gaan we gewoon verder met het verhaal waar we gebleven waren. We waren bezig met de Bosch GP. Ja, Formule 1 auto's uit een wat uh, uh, bouwjaren van uh, een aantal jaren geleden. Ja, daar hadden we de kwalificatie van. Uh, Marijn van Galmhout, rijke het hele kampioenschap. Uh, ja, menig een verwachten. nou die gaat op Zandvoort uh, zeker de pole pakken. dan. Nou, dat is hem niet gelukt. Degene die wel de pole wist te pakken, dat is uh, Tom Coronel geweest, tweede einde uh, in de kwalificatie Marijn van Galmhout. En derde, ja, niet alleen een auto uit de formule 1 geleden, maar ook de naam uit de formule 1 te Dat was kort Mensel en Mensel, ja, ooit zijn vader wereldkampioen geweest in de formule 1. Hier was dan Klaas Vart en dat is nog onnerkelijk, dat is de schoonvader van toen-coronel. Dan gaan we ook nog even kijken waar Jan Lammers geënigd is. Jan heeft een keurige zesde plaats, weet het, de startpositie voor de race die later vanmiddag het plaatsvinden. Op het spie uh, zijn we uh, alweer uh, met het volgende onderdeel van het programma bezig. Dat is een uh, race voor het uh, Dutch GT4, GT4. We kennen dat uh, vanaf het hele seizoen. Gisteren was daar ook al een uh, race voor. Die werd gewonnen door uh, ja, niemand minder als de kampioensleider. En dat is uh, Ricardo van der Ende. De tweede in het kampioenschap staat uh, Jeroen Blekemolen. Jeroen Blekemolen staat nu 10 punten achter op uh, Ricardo van de ende. Uh, Jeroen Blekemolen mocht deze race van uh, Paul. Uh, had niet een al te beste start, uh, op een gegeven moment lag hij op de vierde plaats, maar hij inmiddels alweer uh, opgekomen naar plaats nummer 1 en de winnaar krijgt 10 punten, dus blijft het zo. Dan hebben we aan het eind van deze middag hebben we twee leiders uh, in dit kampioenschap. Kampioenschap wat nog een aantal races te gaan heeft, Jeroen moet daarin wel een race gaan missen omdat hij dan uh, verplichtingen in Amerika heeft, maar al oh, oh, oh, oh, oh, met al. ...houdt hij op deze manier wel uh, het kampioenschap spannend. Ze zijn uh, nu bezig in de derde ronde... ...en we hebben nog een uh, kleine 18 minuten te gaan in deze race... Ja, ...die uh, in... Uh... Zoals dat in een gewoon op het circuit wordt genoemd, een wet race is. Want de ja, regen nog steeds en de baan is uh, nat. Dus ja, dan uh, geeft het altijd aanleiding om wat uh, extra dingen die er kunnen gebeuren op de baan. Ja, gebeuren daar ook uh, extra ongelukken op het circuit? Of valt dat mee, vandaag? Nou ja, het risico is wat groter natuurlijk uh, dat de iemand uh, de controle over zijn uh, poloïde verliest. De kijk even naar de volgorde nu in de regen. Nog steeds uh, Jeroen Bleefman op een eerste positie. Met twee concerten, twee plaatsen, Tick uh, Freeburg, die een Lotus uh, E4 aanrijdt En derde zie je terug, uh, en het is verrast, dat is enigszins verrassend, dat is Erik Bruinhooger. Die rijdt in een uh, Porsche 997 GT4. Ik had het over de regen, laten we hopen, uh, met het oog op uh, het hoogtepunt in dit uh, weekend, de Formule 3. Uh, ja, dat uh, het om vijf uh, over 4 als uh, Alles alles beslissen, de kwalificatie van de Formule is, dat het dan droog is en dat uh, onze hoop, uh, ja, Nederlands hoop, niet in bange dagen zo zal ik het noemen, maar uh, in staat is, uh, en dat is nice om er, uh, om zich wat verder naar voren uh, te werken uh, in de startopstelling uh, voor de masters van Mule 3, die uh, morgen om half drie van start gaat Tot nu toe, is hij zich in de eerste kwalificatie gekwalificeerd uh, op de zesde plaats nou, hij is daar niet tevreden mee en het merendeel van de mensen verwacht ook meer van hem en is het als je straks droog, om 5 over 4 tot half 5 dat die kwalitekaartje is, dan is het de beste kans dat hij nog wat verder naar voren komt op. Als een van de weinigen heeft hij nog een set nieuwe slicks achter de hand gehouden voor de middagkwalificatie. Ja, nog even naar de ochtendkwalificatie In de eerste sessie dat we jou belden hadden we het daarover, maar toen viel de verbinding weg. Wie heeft die kwalificatie gewonnen? De snelste in die kwalificatie was Roberto Meijring. Maar op een gegeven moment hadden we ook een code rood daar in die kwalificatie. Toen was er nog vier of vijf minuten te gaan na dat rood. Ook, ook Meijring ging toen de baan weer op. Dus Spanjaard Roberto hij rijdt voor het Italiaanse team vanuit uh, Bremer Power, maar toen ging hij toch aardig in de fout en uh, maakte een flinke schuiver in de, ja, hoe ironisch kan het zijn. Het zijn de masters, in de mastersbocht ging hij er uh, flink af en uh, richtte aardig wat schade aan aan zijn wagen, maar uh, dat team waar hij voor is professioneel genoeg om dat uh, allemaal weer op zijn richt te krijgen. Oké, okay, uh, even iets anders, hoe is de publieke belangstelling vandaag? Is die al wat groot? Nou, dit is uh, best wel een aardige opkomst en uh, ja, de is ook algemeen een richtpunt uh, voor belangstelling, die is aardig gevuld, maar dat heeft nu uh, uiteraard ook uh, te maken met het feit dat het regent en een tribune met een bak uh, werkt natuurlijk als een uh, hele grote paraplu en trekt de mensen aan daar naartoe. Maar dat is uh, toch een uh, behoorlijke op opkomst. En als ik kijk op de periode hier en naar de mensen die werken, ja, er zijn een hoop met vleugels, want een van de sponsor is uh, Red Bull en ja, als je maar aan de blikjes uh, recht gaat, dan krijg je vleugels. Maar ik hoop dat uh, niemand denkt dat hij heeft vleugels. krijgt redden we straks niet, sport. Maar, in <laughs> zoverre, de sfeer is goed. <laughs> En de belangstelling is ook, uh, ja, uh, zeker gezien het weer is het uh, redelijk. Oké, okay. nou we komen uh, na de klok van drieën bij je terug, want dan uh, is de tweede race van de HTC Dutch GT4 afgelopen. En dan zijn we natuurlijk benieuwd hoe die is afgelopen. Dus rond de klok van tien over drie zijn we bij je terug. Oké, okay, Dat Dankjewel Willem van willen vanaf circuit Park Zandvoort. Dit is Masters FM. Masters FM.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 Willem van deze live vanaf het circuitpark Zalvoort hoorde je muziek uit 98 alweer, ja ja. Het lijkt als de dag van gisteren, toch alweer 13 jaar oud. Deze single van de Lighthouse Family, Jorde hi. Zo dadelijk veel meer Masters FM, morgen trouwens ook op televisie de hele dag Ja, ze gaan uh, al vroeg zijn ze in de studio hè. Vanaf 9 uur zijn de beelden live te volgen op CFM TV kanaal 45. Helemaal te gek. Helemaal, Helemaal te gek. Ga je ook kijken Lex, morgen? Ja, tuurlijk. Uiteraard hè. Oh. Okay. Vanaf 9 uur tot aan 6 uur de Masters te volgen bij CFM TV. Dat is toch een mooie samenwerking hè, met en op de, Ja, En op de radio trouwens. Ja. Vanaf 12 uur tot aan 5 uur. Dat is de Masters Radio uh, dan? Masters FM Masters FM noem jij dat Oké, okay, uh, goed Dus zowel op de, morgen op de radio als op de tv Te volgen De, master, de GP Masters oh, Nee, wat moet ik zeggen? RTL GP Masters zo heet Formula Free. Zo heet het ook. Ja, Oké, okay. graag tot zo meteen. Na drie uur Dan zijn we er nog twee uur lang Met zoveel top Zaterdag een klein beetje Masters FM vandaag al. En dit is uh, Casey en de Sunshine Band Laat de zon maar schijnen mm, Gaat dat lukken? Hoe moet het afwachten?